7 Uur. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Italië zijn door het coronavirus vandaag 433 nieuwe sterfgevallen gemeld. Bijna 50 minder dan gisteren. Ook in Frankrijk is een dalende trend zichtbaar. De afgelopen 24 uur zijn daar voor zover bekend 395 patiënten overleden aan de gevolgen van de virusinfectie. De Franse premier Philippe waarschuwt wel voor te veel optimisme. Hij zegt dat een terugkeer naar het oude leven van voor de coronacrisis... vermoedelijk nog een hele tijd op zich zal laten wachten. Frankrijk zit sinds vijf weken in een lockdown... en dat duurt in ieder geval tot 10 mei. Deskundigen zijn niet onder de indruk van de zeven apps... die kans maken om de officiële corona-app van de overheid te worden. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS... langs ontwikkelaars, computerbeveiligers en privacy-experts... Vijf apps hebben hun programmeercode openbaar gemaakt en geen van alle zou voldoen aan de kwaliteitseisen van het ministerie. Zo hebben alle apps ontwerpfouten. Een programmeur spreekt van beginnersfouten. In een van de apps zit ook een datalek. Met de apps moeten nieuwe coronabesmettingen worden opgespoord door na te gaan wie er bij coronapatiënten in de buurt zijn geweest. In Rotterdam zijn gisteravond 27 mensen opgepakt bij een inval in een illegaal gokpand. Na een anonieme tip viel de politie er binnen. Er stonden tafels met geld, fiches en kaartspelen. Verder zijn twee gokautomaten, ruim 10.000 euro en twee auto's in beslag genomen. De 27 aanwezigen kregen ieder een boete van 390 euro... omdat ze de coronamaatregelen hebben overtreden... en ze worden vervolgd voor witwassen en illegaal gokken. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af naar 3 tot 8 graden. Morgen zonnig en droog. De wind trekt nog wat verder aan... en het wordt 13 tot 19 graden. Dinsdag ongeveer hetzelfde, maar in de loop van de week neemt de wind af en lopen de middagtemperaturen op naar 20 tot 23 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AMB. Er staan op dit moment geen files.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 En mijn tweede uur voor deze dag dan was Paul McCartney met Hope and Deliverance. Dus is uh, acht minuten over zeven. Even kijken hoe het uh, bij Halemond het vijf eraan toe gaat. Uh, want uh, straks Zilfijf. komt er nog een, uh, een duidelijk onderwerp uh, voorbij. Waar uh, een bijdrage komt vanuit Zandvoort. Want uh, dat is uh, vanuit uh, de Caesar Lounge. Op dit moment hoor ik op de achtergrond uh, Michael Prins uh, praten. Uh, samen met uh, Frank van der Linden. En uh, Maureen Bal zit nog steeds als uh, sidekick daar in de studio. Of staat er eigenlijk bij. We gaan dus eventjes luisteren naar wat Frank en Michael Prins hebben te vertellen. echt een ding. En dan toen het uitging, dat was ook wel echt een ding. Ja. Dat weet ik nog wel, dat dat heel diep ging. Ja. En als je praat uh, over verlies, wat is dan iets dat je zijn nou, om uit je leven? Over iets dat je een kras op je ziel heeft bezorgd? Nou, uh, in groep 7 is mijn uh, klasgenootje overleden. Aard heette hij. En dat was, dat was de allereerste keer dat het um, ja, je, je bent al zo jong, weet je wel. En ik vond het heel moeilijk om te bevatten. Ik begreep het ook in het begin niet helemaal. Daar ben je helemaal nog niet op gebouwd natuurlijk. Nee. Nou trouwens, we raken er nooit op gebouwd. Nee, dus dat... Uh, dat was... Um, dat was heel apart. Want, want dan jaren daarna... Er zijn nog steeds wel eens momenten dat ik zo even aan hem denk. Ik ben nu 34, hij had dan nu ook 34 geweest. Dat is een hele gekke gewaarwording, En zeker als kind, als je dan... Mm. Uh, mm. Uh, wat mooi dat je trouw bent aan dat verdriet. Ja, ja zeker wel. Want dat is, uh, dat is heel ingrijpend. Als je zo in groep 7 en 8 en helemaal de basisschool... dan je leert elkaar toch echt kennen. Dat is een groot moment. Op een gegeven moment groep 8. Dan moet je dus dan... die gaat naar die hogeschool en die gaat naar die hogeschool. En uh, uh, die, uh, die groep... die is... Die is dat werd uh, door zijn overlijden... werd dat... Dat gevoel had ik wel. Dat heel erg benadrukt. Zo'n hele school stond helemaal. Ja, hoe zeg je dat? Samen. Samen. Ja, maar dat is ook natuurlijk wat je nu in de samenleving ziet gebeuren. Dat mensen ook enorm uh, bijeenbrengt op de een of andere manier. Ik, Absoluut. Ik, ik ga met graagte, dat geldt ook voor de luisteraar thuis uh, uh, ja, voor jou zitten als je gaat muziceren. Uh, op naar de microfoon zou ik zeggen. We hebben nog twee mensen aan de telefoon die gaan meeluisteren. Okay. Uh, terwijl jij je installeert uh, begin ik met, uh, met hen te praten. Ja. Eentje schreef. De pleintjes in Haarlem vergeren deze dagen als verlengde huiskamers die vol zitten met gasten die hun energie kwijt moeten. Zo wordt op het Wilsonsplein gebald, gekletst en veel gekeken. Een jongen scoort en rent uitgelaten naar een stel vrienden langs het hek. Er wordt volop gechilled, een geliefde bezigheid in deze kringen... waarbij het er om gaat half te liggen en te zitten... zonder iets te zeggen en erbij te kijken alsof niets je kan boeien. Dat is typisch de pen van H&M's uh, Dagblad-columnist Frans van Dijl. Goedenavond, Frans. Hoi, hallo, Frank. Hey, hoe ziet jouw leven er, eruit in tijden van corona? Uh, door de week valt het reuze mee. Uh, want als uh, zelfstandig journalist ben ik eigenlijk altijd gewend om thuis te werken. Dus dat is niet ni niks bijzonders. Alleen het weekend valt mij zwaar. Mm -hmm. En ook dit weekend weer. Het is, uh, je moet bedenken: ik uh, heb nog een, uh, een zoon van 14 die uh, nogal uh, voetbal gek is. Ja. Bij de, bij, de, bij de koninklijke HFC-voetbal. En wij hebben bijna elk weekend... zijn wij ergens in het land... Uh, ja, uh, met een wedstrijd... en dan gaan we weer terug... en dan zijn we nog even bij HFC... en dan kijken we nog even naar de 17-1... en dan even naar de 19-1... meestal ook nog even het eerste... Uh, hè, dat Tweede Divisie speelt... en dan zijn we s'avonds... Uh, nog, een, nog een patatje thuis... en dan gaan we nog een keer naar Liverpool kijken... of Fox of op... Ja, ja. En dat valt allemaal weg, Frank. Ik, ik vind er geen zak aan. <laughs> de tweede Alinea van jouw column uh, ja. die zal Mart Smeets uh, erg hebben aangesproken. Mart, ik lees hem even aan je voor. De bucket op het basketbalpleintje aan de Van Oosten, de Bruinstraat, heeft nog een netje dat alle slooppartijen heeft overleefd. Fijn voor de liefhebbers, want ballen zonder netje is alsof je gooit met je ogen dicht. De jongens die je hier aantreft zijn vaak erg goed. En lang. Wat meegenomen is in een sport die ooit juist in Haarlem zo populair was. Marcemeets, hoi. Dag Frank, goeie avond. Hoe is het voor jou in tijden van corona al dan niet met basketbal? Uh, zonder basketbal? Nou, dat is niet helemaal waar. Want dat gebeurt natuurlijk in Amerika een heleboel. Vanavond begint ESPN met zijn race vooraf heilig verklaarde Michael Jordan-cyclus. Ja. Uh, dus dat, dat volg ik wel. Tien delen, en ik... maar liefst. Hè? Wat zeg je? Tien delen, maar liefst, over Jordan. Tien delen, waarvan twee achter elkaar. En uh, Netflix doet dat morgen over voor de rest van de wereld. Maar ja. dit leek nou op een commercieel. praten. Het voelige basketball, uh, zoals het in Amerika gaat, ik zie daar hoe de bewegingen zijn... Uh, daar is ook een idioot die vindt dat ze gewoon moeten gaan spelen. En daar is ook weer een verstandig iemand die zegt... nee, nee, nee, nee, nee we gaan niet spelen. We gaan alleen spelen als de virologen dat eigenlijk goed vinden. Uh, dus dat, dat is één deel van een volgen. Uh, ik lees veel. Ik ben bezig met een boek te schrijven. Wat lees je bijvoorbeeld uh, uh, momenteel, Mart? Welk boek ben je in verdiept? Vijf kranten. En ik heb nu voor me liggen Canada. History uh, in ten maps. En ik heb voor me ligt uh, de... Uh, Ecstasy and Tragedy of Genius Glenn Gold van Peter Ostend. Ja, ja. Heen. Gold, de, ja. de volgens sommige maffen en volgens andere virtuose uh, bach vertolken Ja, maar er is niks mis, er is niks mis als je uh, maf bent. Hoor. De, en laat mensen hier maar maf noemen. <lacht> Het is helemaal niet Gold kon aardig op een piano spelen. Ja. En daar moeten we hem aan huis Ja. Hey, uh, dat soort dingen dus. Hoe, hoe zwaar of hoe licht of hoe wat dan ook valt jou deze tijd? Ja, nee, ik ben een gewone Nederlander en dat, eh, dat, dat hebben wij nooit van ons leven meegemaakt. Dus dat valt iedereen zwaar en iedereen zegt dat hij hier tiptoe en door de, en door de bloemenvelden loopt. Dat is helemaal niet waar. Dit is natuurlijk een probleem voor ieder levend mens. En ik heb te doen met mensen die op vier hoogachter wonen en met drie kinderen. Eh, en hoe die dat allemaal voor elkaar boksen, daar heb ik diep, diep respect voor. En ik heb makkelijk praten, want ik woon lekker overigens. Dat vond ik echt fantastisch. Ik heb vanmiddag heel even, ik woon aan Spaaren zoals je weet, mm -hmm. uh, en ik heb naar buiten staan kijken en het was net of Sail Haarlem aan de gang was. Het was onvoorstelbaar. Tientallen bootjes allemaal door elkaar en bootjes vol met mannen en vrouwen die heerlijk met wijn en bier aan boord zaten. Ja. En toen dacht ik van, zie ik nou goed wat ik zie? Ja, ja dat, dat was het. Ja, ja, het ik is ook iets verbijsterends. Ik, ik, ik had iets van... Dat kan Godverdomme helemaal niet. Nee. Maar het kan wel. Het is, en het is vooral de jeugd... Niet als tegen de jeugd, want... Die hebben een hele andere mening over corona... dan wij hebben. Maar... Het, is, het was schokkend om het te zien. Zo druk op het water was. Ja, ja nou, ik Ongehoord. heb een zus in Australië wonen. En die belde van de week. En die zei tegen me. ja, Wij zitten hier totaal in lockdown. Uh, je moet een pasje hebben om in de supermarkt iets verder op uh, boodschappen te kunnen doen. Ja. Uh, ik kijk naar beelden. Zei ze tegen me. Uh, ja, die uit Nederland komen. En ik vraag me af waar jullie in godsnaam mee bezig zijn. Dat zegt de hele wereld. Mijn vrouw heeft vriendinnen in Frankrijk die zien ook naar Nederlandse beelden en die roepen van: ah, ze honteux, honteux, schande vinden ze dat. Tje. En wij mopperen en, en ik, heb, ik heb, ergens een stukje geschreven, week ergens in een stuk, dat weet ik niet meer. Maar de, de laatste regel daarvan was: beseft u zich wel dat wij in een ongelofelijke luxe positie leven. Ja, Frans van Dijl. Uh, uh, uh, ja. wat, wat Mart hier signaleert. En, en die zus van mij in Australië. Bien étonné, de se trouver ensemble. Eh, auto dat waarschijnlijk uh, zal het uh, nog op zich laten wachten. Dat, uh, dat item wat ik uh, op het oog had. Maar uh, helaas. Dat, uh, dat uh, zit er nog niet even van te komen. Uh, waarschijnlijk hebben ze dus. Bij Halem 105 even van het spoorboekje afgeweken. Uh, kan gebeuren. Maar uh, wij gaan uh, gewoon verder. Met ons gedeelte van het uh, programma. In ieder geval hoorden we dus. Heel, heel duidelijk de bijdrage van columnist Frans van Dijl van het Haarlemse Dagblad en Mart Smeets. Gewezen sportpresentator van de NOS geweest. We constateerden dus het een en ander op, ja, op het Spaarne, waar hij dus aan woont. Wij even verder met de muziek hier vanuit de studio. Nou, zij is volgens mij ook geweest bij Harlem 105. Ik heb het over Suus de Groot. En dit keer even niet... Dat nummer wat ik wel eens vaker heb gedraaid. Maar The World Below van the Knight. Die had vanmorgen nog een nummer van de police gedraaid. Dat was meer Don't Stand So Close To Me. Dat was een beetje de knipoog richting de anderhalve meter maatschappij waar we in leven. Uh, dit was een ander nummer van de police. Namelijk Spirits in the Material World. Uh, nou, die geesten in de materiële wereld. Ik denk dat dat nog wel eventjes op, uh, op een laag pitje gesteld mag worden. Want hoe zal de wereld eruit zien als dit achter de rug is? Gaat dat uh, nog een paar maanden duren? Gaat het nog uh, jaren duren? Uh, krijgen we tussendoor nog uh, iets uh, van versoepeling? Of uh, gaan we nog uh, als, ja, als een stel mensen uh, wat dichter bij je huis uh, moeten gaan leven? Dat, uh, dat is nog iets wat uh, nog heel onbekend is. Niemand weet het. Niemand uh, weet het antwoord ook. De wetenschap weet het niet. Uh, eigenlijk weet bijna niemand uh, nog hoe uh, straks die wereld van morgen eruit ziet. En morgen is dan niet ook letterlijk morgen... maar dat is dan misschien wel over een tijdje. Um, het is uh, vijf minuten voor half acht. Dat betekent dat ik nog één nummer ga draaien... voordat ik uh, Lana Lemmens aan de telefoon probeer te treffen. Want dat staat op mijn lijstje dat ik die uh, moet, uh, moet gaan bellen voor een uh, gesprek. Want uh, ja, daar valt natuurlijk wel wat over te vertellen over uh, Zandvoort... En over hoe uh, Zandvoort op dit moment eigenlijk zich worstelt door deze periode. Daar heb ik uh, Maureen Bal net ook als sidekick bij Frank van der Linden ook nog uh, gehoord. Zij had het over een nieuw elan wat er een beetje aan het ontstaan is. Goed, uh, als we het nog een keer konden overdoen of wisselen van uh, plekken, dan zouden we dat al lang hebben gedaan. Kate Bush met Running Up That Hill. Dat is, heel leuk. Dat is heel leuk als ik dan op een gegeven moment... Ja, want dan, dan krijg ik van alles en nog wat van, van... ja, wat is er nou allemaal aan de hand? Brand, brand, brand. Nee, er is niks aan de hand. Uh, het, het gaat even om vandaag. Uh, hoe worstelen wij eigenlijk uh, zelf met, uh, met het uh, hele verhaal rondom uh, de crisis, rondom het virus? We doen dat uh, gezamenlijk uh, met uh, een deel met uh, uh, de mensen van Haarlem 105 en NH Nieuws. En het geld wat wij uh, uh, inzamelen, dat uh, doen wij met een vorm uh, van een marathon uitzending. Dat is onze eigen uh, insteek. Om uh, de mensen van de Zandvoortse Rode Kruis help, de helpers helpen. Want dat is de actie. Giro 7244, uh, dat is het uh, Giro-nummer waar je dat geld op kan storten... als je een verzoekje hebt of wat dan ook. Uh, en dan moet je dat wel, als je dat Giro-nummer gebruikt, actie Zandvoort. Reden waarom ik uh, nu Lana Lemmens uh, heb gebeld en... Um ook in de uitzending heb zitten. Ja, want die vroeg zich af: waarvoor is dit? Waarvoor is dit? Ja, en ik had niet zoveel tijd meer, Lana. Dus daarom haal ik je nu nee. maar gewoon ter plekke in de uitzending. Ja, prima, maar ik wist van niks. Nee, maar goed. Eh, op mijn draaiboekje staat dat ik jou moet bellen. Dus, dus dan doe ik dat. Maar eh, ja, ik kan er verder weinig gaan veranderen. En eh, ja, eh, waarvoor is het? En dan, eh, ja, mijn tijd is dan op een gegeven moment op. En dan moet ik wat. Dus eh, vandaar. Eh, even over, over jullie. Want eh, die, wij, wij hebben dus nu een speciale marathon-uitzending. Maar ik zie regelmatig, als wij uh, op ons eigen tv-kanaal zitten, zie ik ook uh, regelmatig dat filmpje wat jullie in elkaar hebben gezet voorbij komen. En dat is toch wel iets bijzonders, mag ik uh, wel zeggen. Ja, zeker. Nou ja, uh, volgens mij is heel zandvoort bezig, of nou heel de wereld, mm. met overleven in deze bizarre wereld waarin we terecht zijn gekomen. Ja. Ja, en dat is voor Zandvoortmarketing niet anders. Ja, eh, want eh, dat heeft natuurlijk... Ja, dit is een open deur in trappen. Gevolgen, ook voor jullie. Ja, nou en dan zijn wij nog ondergeschikt. Ja. Maar inderdaad, ja. Normaal gesproken zijn wij bezig met vertellen... kom gezellig naar Zandvoort. Ja. En nu zijn we een manier aan het bedenken... om mensen te vertellen dat ze niet naar Zandvoort moeten komen. Ja, eh, uh, lukt dat? Jawel, kijk, het is natuurlijk niet de boodschap... Kom dus antwoord. We zijn vooral bezig alternatieven te bieden, hè? webcams, leuke acties. Ja. En vooral nadenken over wat we gaan doen zodra het weer mag. Ja. Uh, denken jullie daar dus nu over, over na? Uh, uh, ja. ja. dat Wij, maar heel landelijk. Ik, bedoel, ik heb regelmatig overleg met collega's van kustmarketingorganisaties. Uh, hmm. Landelijk, uh, alle brancheverenigingen. Iedereen is natuurlijk aan het nadenken over... Hoe ziet de toekomst eruit? Ja. En Hier mogen we weer en hoe gaan we dat aanpakken? Ja. Want uh, hebben jullie uh, zelf ook enige uh, een toekomstvisie over? Uh, nou ja, laten we eerst zeggen de nabije toekomst en dan de wat verre toekomst. Ja, kijk, ons eerste doel was uh, uh, kijken wat kunnen we nu op korte termijn doen hè? Mm -hmm. Acties dat lokale, uh, nou ja, bewoners eigenlijk ook uh, hun centje bij kunnen dragen en dat we de ondernemers in Zandvoort alsnog kunnen ondersteunen. Mm. En de volgende actie is natuurlijk nadenken, wat kunnen we nu doen? Dus wat, wat kunnen we doen om Zandvoort nog steeds mooie foto's te delen, mm. filmpjes, uh, webcams, dat soort dingen. En, ja, en nu zijn we druk bezig met wat, wat gebeurt er de corona? Ja. De kans als, als, als het weer gaat mogen, is dat mensen nog niet gaan reizen... Mm. Dus dan is het doel om zandvoort voor, uh, nou, voor de Nederlanders in kaart te brengen. Mm -hmm. Als aantrekkelijke locatie aan te prijzen. Ja. Ja, en dan moeten we de toekomst bekijken. Ja, uh, spreek jij ook uh, ondernemers in het dorp? Ja, regelmatig. Ja. Kijk, dat is natuurlijk ook een van de dingen die we doen. Mm -hmm. uh, wat, wat kunnen we doen om uh, die ondernemers te steunen. Ja. Zij financieel maar vooral in beeld zijn. Ja. Uh, dus ja, nee, ik heb regelmatig contact. En ja. daar word je niet heel vrolijk van. Althans, niet van de ondernemers zelf, maar wel hoe het daar gaat. Ja, uh, Hoe zijn er sommige ondernemers eronder? Zijn er ook bij van, nou, uh, schiet mij maar lek? En zijn er ook bij van die toch de zonzijde nog altijd uh, zien? Ja, nou, ik weet niet of het echt maar zonzijde is. Ja. Uh, ja, dat klinkt heel. Ja, ik, ik, ik, nee, ik stel zeg maar, het. Maar, ja. ja, tuurlijk zijn er ondernemers hè, die gelukkig. Uh, doorgaan. Uh, ondernemingen waar het drukker is dan dat was, waar ze zich dan bijna voor samen. Hmm. Um, maar de meesten hebben natuurlijk gewoon heel, heel, heel zwaar ja. weer. Um, of om, omdat ze gewoon helemaal dicht zijn. Ja. Of omdat ze het moeten hebben van lokale. En met alle respect, 17.000 inwoners is niet genoeg voor het winkelbestand dat wij hebben. Nee, dat, dat, dat geloof ik ook. Uh, dus dus we, moeten, uh, we moeten er dus uh, iets aan doen als het moment daar is dat we er iets aan mogen doen. Precies, ja. ja. En dan is natuurlijk de vraag, hoe mag dat weer? Want We hebben natuurlijk nu het uh, ja. vreselijk woord anderhalve meter uh, samenleving. Ja, hoe zit jij daarin eigenlijk? Ja, maar ik ben geen expert natuurlijk, nee, dus nee. dat weet ik niet. Nee, maar, uh, uh, zie je, maar heb je er zelf een van voorstelling de... van dan? Kijk, even aan de kant gezet of we een keuze hebben. Ja. Maar ik denk dat heel veel ondernemingen niet heel erg goed kunnen gedijen met een anderhalve meter samenleving. Hmm. Ja, dus het... Ik zie dat in ieder geval niet voor me in een klein kroegje in de haltestraat, Maar ook ondernemer op het strand, hè, die heeft natuurlijk al vierkante meters. Ja. Maar die vierkante meters hebben ze ook keihard nodig. Ja. Want ze hebben nu al zes weken gemist. Ja, ja, en, en, en uh, dan mag je open en dan mag je maar een uh, beperkt aantal mensen in je kroeg hebben. Als je een kleine kroeg uh, bent dan in dit geval. Ja, dat, ja. ja, en begrijp je niet verkeerd. hè ja. dus, um, Ik geloof niet dat er iemand denkt, nou laten we eens ondernemers gaan pesten. Nee. Dus ik weet ook niet of er een keuze is, maar ja, ja het is wel een uh, hele grote uitdaging. Denk ik. Ja. Uh, nou, ik, ik, ik, ik vond sowieso uh, fijn dat je even uh, wat uh, aan de... Je... spontaan. Ja, ja. ja, ja ik, ik de duinen lopen. Ja, ja, sorry. Uh, maar, nou ja, hoe, even over die duinen. Want dan, uh, dat is dan meteen de afsluitende vraag. Uh, uh, zijn wij wat dat betreft dan toch nog een beetje gezegend dat... Hè, het, ik zie het ook in het filmpje staan. beach voor Locals. Mart Smeet zei het net. Ik moet er niet aan denken. Als je vier ogen achter ergens in Haarlem woont en nee, ja, uh, weet ik of maar wat. natuurlijk... Uh, ik heb heel veel boze mensen gezien dat mensen proberen naar Zandvoort te komen. Mm. Ja, ik, ik begrijp dat eigenlijk wel. Ja. Um, even los van of het verstandig is als iedereen het tegelijkertijd doet. Ja. Maar uh, ja, wij wonen hier op een plek waar weg, stranden, duinen, alles hebben. Ja. Uh, ik wandel tegenwoordig zelf elke dag. Ja. Um, ja, als je vier hoog achter woont. Ja. Ja, dan heb je die keuze niet. En dan nee. komen die muren op een gegeven moment wel op jou, denk ik. Ja. En weet je, jij ja, zei ja. net, hè, van... Um, kom ik wel, tuurlijk. Maar ja. als ik naar mezelf kijk... Ik ja. ben gezond, ik heb een baan... En ik woon op de mooiste plek van, uh, <laughs> van Nederland. Dus ja, ja, ja ik ja. overleef het wel. Maar ja. ik denk wel aan... Heel veel ondernemers die het wel heel zwaar hebben. Ja, het zijn wijze woorden waar we dan het gesprek dan mee afsluiten. Ik dank je voor je bijdrage. Geen uh, probleem, en Ja, dat gaat, gaat wel goed komen. Dank je wel, uh, Lana. En tot Dankjewel, een, en tot en een ga andere keer. Door. Ja, is goed. Uh, goed, dat was uh, Lana Lemmers. Uh, de, de grote dame achter uh, Zandwoord Marketing. Uh, we kennen dat natuurlijk uh, van het uh, verhaal wat uh, we zien op ons eigen tv-kanaal. Ziggo Kanaal 40, daar uh, komt hij elke uur voorbij. En dan zie je ook hoe uh, de ondernemers zich uh, ermee doorbanen. Uh, nou, even uit uh, Zandvoort zelf. Het is weliswaar een cover, maar uh, hij uh, heeft toch van de week uh, iets gedaan. Of vorige week iets gedaan. Bij Huis in de Duinen heeft hij gewoon even spontaan een optreden verzorgd. Uh, Patrick van Kessel. Uh, hij heeft het uh, nummer van Tino Martin even uh, opnieuw uh, gedaan. En helemaal uh, de tekst aangepast aan de omstandigheden van nu. Hier is die: Maakt dat oog aan de hemel? Ze zegt: "Maar je moet de winnaar zetten? Ze heeft de lijn. Zeg me, kom er nu maar uit, dus je gaat gelijk. Watta, jakka, mondkapje in je pocket. Maar dat maakt je niet uit. Dat maakt vandaag niet uit. Outfit, blakken, handschoenen en wat schorten. Maar dat maakt je niet uit. Dat maakt vandaag niet uit. En dan nou mensen en een leeftijd. Een deur blijft altijd open. En dat ze met elkaar blijven hopen en ze hebben gelijk. Een pakta, een een mondkapje in je pocket. Maar dat maakt je niet uit. Dat maakt vandaag niet uit. Haas, wit, blakka, handschoenen en wat schorten. I'm not a genius. I'm genius. En het maakt een Ze zitten samen aan de tafel te genieten. En je maakt het weer een thuis. Wat ben jij toch een kei? Wat ben jij een kei? was een Patrick van Gessel, of Pat van Gessel, hoe je het uh, noemen wilt, uh, voor intimie. Kijk, hij is, hij is gewoon op, hij heeft, uh, opgehangen, dus uh, ik ga eens even kijken of ik hem op een uh, een of andere manier... Ik, ik dacht dat ik hem aan de lijn had, maar dat heb ik dus niet. Nou, dan moet ik eventjes uh, opnieuw de boel, uh, eventjes uh, opnieuw in stelling uh, brengen. Dat gaan we dan nu doen. Dus ik even kijken of ik het, uh, of ik het uh, nu uh, voor mekaar krijg, want dan uh, gaat die telefoon natuurlijk over. Ja, zie je. Kijk, uh, hij hangt nu wel aan de telefoon. Maar dan moet ik even kijken of ik hem uh, op een, een of andere manier er dan toch nog uh, uh, op uh, krijg. Uh, heb ik hem nu wel of heb ik hem nu niet aan de telefoon? Of heb ik een voicemail? Ja, nee, ja, dit is uh, oké. Okay. Was... Ja, ja, ja, ja. Ik weet niet wat er allemaal mis is gegaan. Uh, dan moet je dus tijdens de uitzending, tijdens de uh, tijd dat ik uh, dus de boel aan elkaar wil over te praten... moet ik hem dan gewoon gaan bellen ook. Maar goed, het is me in ieder geval wel gelukt. Je bent, uh, dat, dat kan je goed. Dus, uh... Ja, een beetje de boel aan elkaar praten, uh, dat is mij wel toevertrouwd, wou je zeggen, of niet? Ja, toch? Ja, nee, nou, ja, dus, ik, ik vind het fijn dat je eventjes uh, nog uh, van je uh, tijd nog uh, even aan ons uh, wil besteden. Um, want hij zat vanmorgen ook al bij, uh, bij Walter al in de uitzending, dit, uh, dit nummer. Um, want jij hebt uh, vorige week nog uh, bij Huis in de Duinen opgetreden. Oh. Het is uh, niet te geloven, ik kom van de kerven ja. af, ik rij en jij belt en ja. ik denk, nou weet je wat, ik zet hem even voor het huis inderdaad. <laughs> ja, waar dus ja, je dus met gezeten mijn neus, ja. Met uh, mijn neus sta ik ervoor, dus uh, ja. En ja, daar, ja, dat is klopt. Ja, ja, um, um, nou, ja goed, ik, ik hoef het niet te vragen, want anders had je dit nummer natuurlijk niet, uh, niet herschreven, want dit slaat natuurlijk op de zorgmedewerkers. Ja, maar ik moet er wel bij vermelden. Mm -hmm. ik, hoor, ik, uh, ik ben ingehuurd door de, de zorgspecialist. Ah! Daar werk ik veel voor. Ik ja. bezoek uh, zeg maar twee keer uh, per dag uh, gemiddeld een, uh, een, een zorgcentrum. Mm -hmm. Daar zing ik voor. Ik ja. ging uh, met ouderen met een dementie of een apelend brein tegenwoordig. Mm -hmm. Zeggen ze op een nette manier. Ja. En uh, dat doe ik al twee keer uh, per dag. Mm -hmm. Huis in de duinen was even uh, ja, uh, gewoon op zester uh, van mijn oom die daar zit en mijn nichtje, mm -hmm. uh, familie Stuurman. Ja. Het nummer wat ik heb opgenomen, dat was een, uh, de, en dat woord een cadeau aan de medewerkers van de zorgspecialist. Mm -hmm. die mij dus inhuren om langs die huis te gaan, om te zingen met die oud, oudjes. Ja. En uh, dus het. Alles is me aangeleverd. De muziek uh, heb ik in de studio... Uh, uh, waar wij uh, wel eens meer nummers op hebben genomen. Mm -hmm. De tekst was aangebracht... door de zorgspecialist. Uh, en het idee ook. Ja. Ik heb niet gezongen, maar het wordt zo... Uh, enorm... goed uh, ontvangen overal. Dat het, het hoeft dan niet voor de... Uh, zorg... Uh, um, van de zorgspecialist te zijn. Maar voor alle zorgmedewerkers. Ja, ja, ja. Het is gewoon een heel gaaf... Gave opname geworden. Ja, dat, dat, dat hoor je er wel een beetje aan af, ja. Ja. ja. Is gewoon onwaars uh, geluk, zeg maar. In ja. De ben ik wel heel nieuwsgierig. Uh, heeft de, de man die het origineel uh, dit, uh, dit heeft uh, uitgebracht, heeft hij dit uh, al gehoord van jou? <laughs> <laughs> is een leuke vraag, ja. hè? Ja, ja. Dat weet ik niet, maar uh, die zal het ongetwijfeld gaan horen. Dat, <laughs> dat, dat, ik... dat zou dat ze allemaal zo kunnen, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Nou, hij ja, mag bellen, toch? Ja, ja, ja, logisch, ja. logisch. Dan zeg ik: van, Wat een fantastisch nummer heb je gemaakt. <laughs> maar ik heb er even een andere draai aan Ja, uh, de van Kessel draai eigenlijk, toch? Ja. Ja, uh, uh, <laughs> maar uh, ja, want, want uh, wat, wat heb jij dan uh, eigenlijk aangetroffen als jij dan... Uh, want, want dat heb je dus vorige keer dus, uh, gedaan. Jij stond dan, als ik de foto uh, bij de Zandvoortse krant heb uh, gezien... stond jij uh, ergens op de stoep en die mensen ja. stonden aan de andere kant... Uh, achter een hek en uh, weet ik wel wat. Ja. Er stond wel minstens anderhalve meter tussen natuurlijk. Tuurlijk. Ja. Ja, maar er is een scheidingslijn tussen alles wat in zo'n zorgcentrum zit... Hmm. Met het personeel daarbij horend. Ja. En degene die daar buiten, van naar buiten af zijn. Ja. Kijk, ik zing normaliter zing ik uh, in een huiskamer mm -hmm. met 8 à uh, 12, 13 uh, oudjes met een dementie. En mm -hmm. die uh, mensen die maak ik in een uur enorm blij. Maar ja. ik kon nu niet meer uh, naar binnen. Ja. Dus ik heb gezegd, ik ga het vanuit de tuin doen. Ja. Dus ik sta nu twee keer per dag sta ik in een tuin mm. met een uh, raam open. En die oudjes, of, ja, ja, je zegt oudjes. Ja, oudere mensen, zitten, senioren. Hè, de ouderen, de ja. oudjes. Ja, je mag oudjes zeggen. Waarom ja. En die uh, zijn echt zo blij dat ik er ben. En ja. elke dag heb ik een feestje voor mijn neus. Achter een raam weliswaar. Uh, maar het is uh, super leuk. Ja, ik, geloof, ik geloof het graag. Uh, ja. de, de, de lachende gezichten bij uh, de oudere medemens in een verzorgingshuis. Mm. Ja, ja. Um, ja ik, wij voeren dus actie nu, vandaag. Hè, met, ja. uh, wij geven onze eigen draai aan met de, de samenwerking met H&M 105 en, en Hanius. Want die, die verslaan het uh, verhaal. Wij, doen daar, uh, ja, wij hebben er iets voor, anders voor gekozen. Wat vind je daarvan? Voor het standwoordse Rode Kruis? Wat vind ik daarvan? Ja, dat we geld aan het ophalen zijn. Ja, nou, dat is een hartstikke goed initiatief. Ja? Ja, oké. Ja, okay. um, ik, uh, ja ik, ik, ik weet nu even niet meer wat ik, wat ik nog verder aan zou willen toevoegen, maar uh, nog even van uh, hoe uh, zie, zie jij de toekomst uh, daarvan in? Jij bent over het algemeen een ongeruimd mens, dus ik uh, ga er toch vanuit dat dit ook uh, achter ons uh, gelaten gaat worden op termijn. Natuurlijk. Ja. Maar we gaan hier nog lang over nadenken. Ja, uh, uh, nu of, of uh, de komende tijd? De komende tijd. Ja. Uh, wor worden we even teruggeworpen uh, op onszelf en moeten we ook even nadenken? Is dat wel eens nodig? Ach, weet je, ja. deze tijd is het verschrikkelijk mm -hmm. en uh, het is voor heel veel mensen heel erg. Mm -hmm. Maar dus het is voor ook voor heel veel mensen heel goed. Ja. Nou, dat is eigenlijk uh, ja. De, de, de opmerking: elk nadeel heeft zijn voordeel, er komt hier ook weer. Ja. Oké. Okay. Goed. Patrick, dankjewel even voor de bijdrage bij ons ja, in de uitzending. Ik ga voor antwoord bellen uh, en uh, het draait het nummer. Ja, heb ik gedaan net. Dus... Mag ik een nummertje aanvragen? Dan moet je wel uh, storten: Giro 7244, ja, acties doe antwoord. Doe ik. Ja? En wat wil je dan horen? Jij doet het. Oh, of... van Tino, Mar dus de originele uitvoering. <laughs> Ik dacht het al. Nou, Die gaan we in het volgende uur even wel even laten horen. Is dat goed? Okay, ja, is goed. bedankt, man. Ja, oké. Okay. avond. Nou, ja, dat is typisch Patrick van Gessel die dat, die dat weer voor, voor elkaar weet te krijgen. Maar goed, ik heb het uh, wel voor elkaar. Maar goed, uh, dat gaan we straks, uh, dat gaan we straks uh, doen. Niet nu. Um, eerst even iets serieus. Er is ook een uh, liedje met een uh, diepgang. gaat over het zoontje van Mirjam West.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 Feeling of loss When love is what we gain Please Het werk was dat met de model. Het is uh, bijna 8 uur. Tenminste, uh, nog op een uh, minuut of uh, drie na. En dan uh, gaan wij uh, op naar het uh, nieuws van 8 uur. Daarna zal Harlem 105 uh, verder gaan met uh, Jan Lammers. En natuurlijk uh, zullen we daar uh, ook uh, aandacht aan uh, gaan besteden. Want hij is uh, de gast bij Frank van der Linden. Dat doen we straks na uh, het uh, nieuws van 8 uur. Dus dat, uh, dat komt uh, dan zo. Um, daarvoor hoorde je trouwens meer om west met uh, "I'm Not Asking for the Moon" en dat uh, nummer dat heeft zij uh, ges uh, geschreven voor haar zoontje. Zoontje dat bleek uh, na op een gegeven moment van uh, wat te mankeren uh, iets met, uh, met epilepsie en uh, daar zat ook nog uh, iets anders aan vast en het zal dus waarschijnlijk nooit meer worden zoals de ouders he he dat hebben voorgesteld. En dan moet je dus als uh, tekstschrijver iets uh, daarmee doen. Nou, dat heeft, uh, dat heeft ze gedaan. Tot aan het nieuws gaan we deze horen van uh, de mensen van Dandelion. En het nummer dat heet Rose Mary Gold. I feel that today can take its strength from tomorrow as the sun changes.